In veel gevallen verdienen huiseigenaren die investering nooit terug, of pas na tientallen jaren. Hoewel er dit jaar fors minder mensen met de trein reizen, groeit het aantal treinritten volgend jaar door. Dat blijkt uit plannen van ProRail. Er staan in 2021 bijna 3000 treinritten meer ingepland dan dit jaar. Zo rijdt er straks een extra intercity tussen Groningen en Leeuwarden... en komt er een nachttrein tussen Amsterdam en Wenen... Het aantal treinreizigers is door de coronacrisis fors teruggelopen... maar de NS noemt het een stap terug om daarom minder treinen te laten rijden. Mogelijk worden er wel kortere treinen ingezet. De Verenigde Staten hebben toestemming verleend... voor het behandelen van zieke coronapatiënten met bloedplasma. Met de behandeling wordt bloed van genezen coronapatiënten... dat antistoffen van het virus bevat, ingezet om zieke patiënten te helpen. President Trump noemt het een zeer effectieve behandeling... De methode laat veelbelovende resultaten zien, maar hard wetenschappelijk bewijs ontbreekt nog. Op vakantiefoto's die rondgaan op internet van koning Willem-Alexander en koningin Maxima... is te zien dat het koningspaar vlak, bij een vlak naast een man staat, zonder anderhalve meter afstand te houden. Volgens RTL Nieuws is die foto genomen op het Griekse eiland Milos en is de man een restauranteigenaar. De Rijksvoorlichtingsdienst wil er niets over zeggen, omdat het om een privé-situatie gaat. Het weer verspreidt over het land vallen buien. De temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het wisselvallig met vooral in het noorden kans op buien. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen virus.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 zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Pak See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 Als ik je in mijn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 Van Zandvoort ook op internet, www.zfmzandvoort.nl zandvoortnl It's better than Ellis Street.